Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De rijden weer treinen van en naar Amsterdam. Sinds gisteravond lag de boel plat door een storing... maar ProRail denkt dat rond deze tijd een deel van de treinen weer kan gaan rijden. Het is namelijk zo dat we een backup locatie in de benen hebben kunnen, kunnen brengen in Utrecht. En normaal zitten we in Amsterdam met de verkeersleidingspost. Die is nu naar Utrecht met personeel en allemaal spullen die daar voor dit soort calamiteiten staan. Het is natuurlijk een, een behoorlijke chaos op het, op het spoor rondom Amsterdam. Amsterdam. Dus het gaat echt enige tijd duren voordat het uh, weer normaal rijdt. Maar we hebben goede hoop dat we het uh, weer uh, via deze backup uh, mogelijkheid uh, in de benen gaan krijgen vandaag. Door de storing kwamen veel mensen gisteravond en vannacht niet thuis. Sommige mensen moesten daardoor een nachtje op het station pitten. Kroegeigenaren en restaurantbazen durven hun prijzen niet omhoog te gooien. Ook voor kleine ondernemers wordt alles duurder en toch rekenen ze niet altijd die gestegen prijzen door, omdat ze bang zijn dat klanten anders wegblijven er is ook nog een reden, zegt het CBS. Soms kunnen ze het ook niet doorberekenen omdat ze gewoon ja, afspraken hebben over, over prijzen voor langere periodes. Maar ja, heel veel ondernemers zijn toch terughoudend met het doorberekenen van ja, die kostenstijgingen. En ja, als ze dat wel hadden gedaan, was er misschien de inflatie daar nog wel veel hoger geweest. AI kan je niet alleen gebruiken om foto's te laten genereren of een sportschema voor je te laten maken. Bedrijven zien ook mogelijkheden en dus experimenteren ze volop. Zoals bij dit accountantskantoor. Een van de dingen die we nu bijvoorbeeld bouwen is een payroll chatbot, noemen we dat. Dat is een chatbot die we hebben getraind op onze wereldwijde kennisbank van loonregelgeving en loonbelastingwetgeving. Die vragen kan beantwoorden van werknemers over bijvoorbeeld een salarisstrook. En die doet dat eigenlijk heel erg goed. Je ziet dat die in 93% van de vallen, nou eigenlijk het goede antwoord meteen nog geeft. Anderen gebruiken het om bijvoorbeeld reclame teksten te schrijven. Experts zijn er nog niet over uit of er veel banen gaan verdwijnen door AI of niet. En het weer nog, op de meeste plaatsen een zonnig dagje. Lekker warm ook, 20 tot 25 graden. Aan de kust zijn er af en toe wat wolken, daar is het ook wel wat koeler. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de AWB. De ochtendspits lost geleidelijk aan op. De storing bij ProRail is ook verholpen. Vanaf 9 uur wordt het treinverkeer rond Amsterdam geleidelijk aan hervat. De files lossen ook geleidelijk aan op. Dus op de A5 hoofddorp richting Amsterdam. Daar zien we nog veel vertraging. Tussen knopend Raansdorp en de aansluiting met de A10. 5 kilometer met een half uur op Op de A4 van Den Haag naar Amsterdam. Tussen knopend De Hoek en knopend De Nieuwe meer. 10 kilometer langzaam rijden met 20 minuten vertraging. A7 Hoorn richting Zaanstad bij bij Amsterdam 8 kilometer met een kwartier oponthoud. A10 de ring van Amsterdam tussen Amsterdam de Baarsjes en Durgerdam... ...6 kilometer met een half uur vertraging. Dat komt door een auto met pech, de rechterrijstrook is dicht. En 247 hoorn richting Amsterdam tussen Broek en Waterland en de A10... ...5 kilometer fieden en daar is het oponthoud ongeveer een half uur. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. <truimert>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 Zin in, zin in Zandvoort is zin in ZFM. GFM. Met nu ZFM in de ochtend. When you got the feeling, you try to get higher. You think you're going insane. And you all, you're almost crazy, It really drives you mad. The ring. Without you I can't make it through another day just another day Oh De hete zomer met GFM Zon zee, Zandvoort en zomerhits Ik ga je niet laten gaan. je niet laten gaan. Ik ga je niet laten gaan. Ik ga je niet laten gaan. je niet laten gaan. Ik Ik We gaan maar I'm watching you A la la la la long A la la la la long Longly long Long long Come on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 Thank <laughs> you. Looking for a lead takes every kind of people When it's sunny 9... Nee, Read the paper in bed, and in the personal columns, there was this letter I read.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 Zo van alles mag en niks moet. Je weet wat ze zeggen als je nergens zoekt, precies, dan komt geluk ineens vanzelf naar je toe. Hey, hun onwijzer om klavertje vier. Dagen als deze zijn schaars. Dus klagen we niet Niet hier. Allemaal goed de zoeken naar vertier. Mogen naar een plekje. In de vaste kroeg van mijn vier. Herkende ken de haar, via, via. Zij me via ook. Ik had zoiets van, maar zien we hoe het loopt. Na nou wat ik wil ja. Laatste rond tijd om te vertrekken. Is stuur we op weg naar huis, nog een berichtje. Slaap lekker.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 Is Nog meer jij is fantastisch toch. Nog meer jij is fantastisch toch. Nog meer jij is fantastisch toch. Ook in de zomer is jouw keuze ZFM. Song, song, in my head, head, like a bomb down. Listen to the beat, beat of the song. I buzz it buzzes in my head, my head like a bomb down. Trance chasing through the boogie, like won't be a big cloud. But don't forget the soul while having fun. I sing my song and I'm a rockin'. I'm burning up with a full on fever. The beat, beat, beat of a song, song, buzz it buzzes in my head, head, head like a bomb down. listen to, to the, the beat, beat, beat, beat of a song, song, buzz it buzzes in my head. Song, song. It in my Sweet sounds chasing through the boogie like and tricks that do the boogie light. Sweet and tricks that do the boogie light. King Kong Fight. I beat up a song, song, buzzing in my head, my head like a bomb, But we'll Listen to the beat. A beat up a song, song, buzzing in my head, my head like a bomb, bomb. We're standing alive, With a kick on fire five, the kick of five. On the cabinet, book it's no matter with me, no matter with me. I'm playing like a shaking on air, the net, a kind of a beat, beat, beat up a song, song, buzzing in my head, I'm head like a bomb, I'm we'll Listen to the beat, beat, beat up a song, song, You're buzzing in my head, head, head like a bomb, dong This to the boogie like one big flop Don't know about the soul, one habit club I sing my song and I'm a rocker Burning up with the blue ice feel to the beat, I feel the sound sound Bursing in my head, head like a bomb dog Listen to the beat, feel the sound sound Bursing in my head, head like a bomb dog A bit of a song song, a present in my head, my head like a bump down. Listen to the beat, bit of a song song, a present in my head, head like a bump down. Now we're standing alive, but we're the kids, go fly. Ink on, kick kick on, kick kick on jab on the Japanese bucket. Standing alive, but we're the kids, go fly. Ink on jab on the Japanese bucket. What's the matter with me? Somebody what's the matter with me? I'm a brain like a shipping under the coconut can tree. Listen to the beat. Maakt ze van de zon Het station met de zon. ZFM 24 uur per dag hete zomerhit. Bling <tied> bling bling bling bling bling bling bling bling bling bling bling bling que bling bling bling bling bling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 Que existe ben blij dat ik hier ben. En ik ben blij dat ik hier dat ik hier ben. En ik ben blij dat ik En ik his smiles Straks meer. CFM. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 10 uur.